Christiaan Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe Britse premier Starmer heeft op zijn eerste dag meteen het omstreden Rwanda-plan geschrapt, meldt de Britse krant The Telegraph. De krant citeert ingewijden die zeggen dat het plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen van de baan is. Starmer's voorganger Sunek had de wet met veel moeite door het parlement geloodst. Begin mei werden de eerste migranten vastgezet, maar er is nog niemand naar Rwanda gestuurd.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 Als mijn gezondheid het had toegelaten, was ik graag met hem meegereisd, zei Fico. De Slovaakse premier staat net als Orbán bekend als pro-Russisch... en keert zich tegen wapenleveranties aan Oekraïne... en tegen een Oekraïns NAVO-lidmaatschap. De grootste luchthaven van Milaan wordt vernoemd naar oud-premier Berlusconi... die ruim een jaar geleden overleed. De Italiaanse minister van Transport Salvini heeft dat bekendgemaakt. De luchthaven heet nu nog Malpensa naar de boerderij die vroeger op die plek lag...